4 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. De orkaan Irene trekt in het noordoosten van de Verenigde Staten... een spoor van vernielingen langs de kust van North Carolina. Ze trekt verder in noordelijke richting. In zeven Amerikaanse staten geldt de noodtoestand... en in totaal moeten zo'n 2 miljoen mensen een veilig heenkomen zoeken. In North Carolina zitten nu honderdduizenden mensen zonder stroom. Door de orkaan zijn hoogspanningsleidingen vernield. Veel straten staan blank. De vliegvelden van de stad New York zijn gesloten... en het openbaar vervoer is stilgelegd in afwachting van de van Irene. Het gebied rond de kerncentrale in Fukushima in Japan... blijft mogelijk nog tientallen jaren onbewoonbaar. Dat heeft de Japanse regering zaterdag gezegd tegen plaatselijke ambtenaren. Zes maanden na de aardbeving en de tsunami in Japan... zijn de problemen met de kerncentrale nog altijd niet helemaal opgelost. Er lekt een kleine hoeveelheid radioactief materiaal... en de koeling is niet in orde. De verwachting is dat het schoonmaken van het gebied rond de kerncentrale de regering de komende jaren bijna 10 miljard euro gaat kosten. De Nigeriaanse president Jonathan heeft tijdens een bezoek aan het VN-hoofdkwartier in Abuja beloofd dat hij het terrorisme in zijn land zal overwinnen. Een aanslag gisteren op het VN-gebouw kostte aan 18 mensen het leven. De aanslag is gepleegd door leden van de extremistische moslimsecte Boko Haram. De president wandelde door de puinhopen en langs de receptie... waar een zelfmoordterrorist met een auto naar binnen was gereden... voordat hij zichzelf opliep. Op het wereldkampioenschap atletiek in Zuid-Korea... hebben de Keniaanse vrouwen alle medailles gewonnen op de lange afstanden. Vanochtend was er goud, zilver en brons voor Kenia op de marathon. Vanmiddag presteren drie andere Keniaanse vrouwen hetzelfde op de 10 kilometer. Het goud ging naar Vivian Chariot. Vrijdag verdedigt ze haar wereldtitel op de 5 kilometer. Het weer. Vanavond klaart het op. In het westen vannacht nog kans op een bui. Morgen opnieuw buien. Eerst in het westen, later in het binnenland. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB, verkeersinformatie. Het is de hele dag al heel erg druk op de Nederlandse wegen. En dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de A2. Want die is dit weekend namelijk dicht van Utrecht naar Den Bosch... tussen knooppunt Del en knooppunt Empel. Omdat veel mensen omrijden, staat er een lange file op de A15... van Nijmegen naar Rotterdam tussen Knoopendel en Gorkum 15 kilometer. Het is daardoor ook extra druk op de A27, Utrecht-Breda... tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 7 kilometer. En ook via Arnhem rijden veel mensen om... en daardoor staat, er, staat het vast op de A50 van Arnhem naar Os... tussen Heteren en Knoopend Ewijk 6 kilometer. Verder is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A12... van Utrecht naar Den Haag bij Nieuwebrug. De linkerrijstrok is daar dicht, de file daarachter 2 kilometer... En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam gebeurde ook een ongeluk bij de afrit Berkel en Rode Reis. De rechte rijstrook is dicht, de file daar is 3 kilometer. En nog een file veroorzaakt door een ongeluk. Die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen het Ringvaart Aquaduct en Knappen Bad Hoeverdorp, 7 kilometer. En dan best langs de lijn, nog tot zes uur, zo meteen om half vijf het sportforum. Totdat het zover is, volgen we natuurlijk de Vuelta en het hockey-DK-finale. Duitsland tegen Nederland, Gerrit de Groot. 11 minuten inmiddels gespeeld in de tweede helft. En je kan er natuurlijk op wachten. De stand geeft er aanleiding toe. Duitsland staat met 2-0 achter. Duitsland valt dus aan. Doet dat inmiddels in de tweede helft met twee strafcorners. De tweede gaat zojuist genomen worden. Althans, als het aan de scheidsrechter ligt, Soledad Ipacaruera. Die zal zeggen dat de Nederlandse ploeg op de achterlijn moet gaan staan. Allemaal erachter. Het is een beetje een Piet Lut, die Soledad. Maar goed, ze heeft het nu allemaal weer onder controle. En de corner voor Duitsland. Wordt aangegeven. Ingeschoten door Muller. Maar die komt uh, tegen een voet, denk ik, daar te zien. Van de uitlopende, uitlopende Liederwijf Welte En die heeft een behoorlijke blessure eraan overgehouden. Staat nu weer overrent. Scheidsrechter is dat niet ontgaan, natuurlijk. Die bal was vol op haar voet. Kei en keihard op schot van Muller. En uh, dat betekent dat er weer een strafkorner komt. Dat er weer een strafkorner komt tegen Nederland. En uh, Nederland uh, moet ze terug. En Welte is een van de verdedigers. En als ik haar was, zou ik maar gewoon even met iemand wisselen. Er staan vier speelsters op de lijn en de keepster en Floortje Engels dus, maar welte blijft gewoon daar staan en ze kan er natuurlijk niet echt gaan uitlopen en ze is de eerste. Gaat ze het toch proberen? Gaat ze het toch proberen tegen weer opnieuw Müller? of wordt het iemand anders bij Duitsland? Müller loopt weg, wordt het iemand anders bij Duitsland? Wordt de bal ingeschoten en de stop is van Floortje Engels en dan wordt Nederland moet gaan uitverdedigen en is de kans voor Duitsland aanwezig, maar zegt Schuizert de Soledad dat het gewoon opnieuw een strafcorner is. Een bombardement natuurlijk. Aan strafcorners op dit moment op het Nederlandse doel. Met mogelijkheden voor Duitsland. Met problemen misschien voor Nederland. En ik vind het niet handig hoor. Van die Liedewijn Welten die als eerste altijd moet uitlopen. Die de bal keihard kei op de voet kreeg. En nu nog een beetje staat de hink op de doellijn van Nederland. En je kan gewoon gaan wisselen. Je kan gewoon vragen aan iemand anders die achter de middellijn staat. Want de rest van het team moet achter de middellijn blijven. Behalve de vijf Nederlandse verdedigers, Inclusief de keepster. Komt nu die corner. Komt weer de schot van Müller. Weer gestopt door Liedewijn Welten. Die er dichterbij was dan iedereen had gedacht, maar wel de bal stopt. Mogelijkheid van Duitsland te niet doet. En zo blijft het hier bij Duitsland tegen Nederland... na 13 minuten spelen in de tweede helft. Gewoon 2-0 voor Nederland. Maar het blijft wel spannend. Net als in de Ronde van Spanje, de etappe van vandaag. Joris van den Berg. Vier koplopers nog steeds. Matteo Montaguti, Heinrich Hausler, Adrian Adriaan Palomares en Julien Fouchard. En het peloton wordt gegangmaakt door de mannen van Joaquin Rodriguez-Immers. De finish... Is echt iets voor hem. En die finish gaat plaatsvinden over dik 70 kilometer. En het peloton ligt nu 5, drie kwart minuut achter de vier koplopers. Alles verloopt voor Rodriguez, dus naar wens. Tja, die finish 2 kilometer zometeen. Waarvan de 1 na laatste kilometer zwaar is. Met stukken 9, 8, 9 procent. En de laatste kilometer gaat daar maar eens even voor zitten. Het is van 10 tot 15 procent het stijgings. De, de hellingsgraad. En dat wordt echt smullig geblazen. Want dan moeten ze allemaal uit een hok komen. En Rodriguez met zijn goede maat Moreno. Dat zijn de twee favorieten. De twee Spaanse klimmers van de Russische ploeg Karchusha. Maar voorlopig moeten ze die vier eerst nog maar even pakken. En dat gat van zes minuten lijkt niet zo 1, 2, 3 gedicht. En wat dat betreft is het jammer dat de stunt van Koenekort niet geslaagd is. Hij probeerde erbij te komen. Pakte wat puntjes voor het bergklassement daarbij eh, intussen, maar is. Daarna gewoon ingelopen door het peloton. Het is een mooie dag. Warm, zonnig, weinig wind. Opmerkelijk veel mensen langs de weg. Maar dat komt ook doordat het zaterdag is. En voorlopig loopt de etappe helemaal naar wens van Joaquin Rodriguez. 10 over 4. We gaan nog even naar Andy Houtkamp bij de WK Atletiek. Want we hebben nog een stand voor je te goed van de 10 kamp. Dag 1, Andy. Ja, na de eerste dag, na vijf onderdelen. Amerikanen 1 en 2. En Elko Sint-Nicolaas kan kort zijn. Eh, redelijk goede 400 meter gelopen. Stond dertiende na vier onderdelen. En staat elfde na vijf onderdelen. Met nog één dag te gaan. Maar zoals gezegd, dat is zijn beste dag. En let morgen met name op het polstok hoogspringen van Elko Sint-Nicolaas. Dat is echt geweldig. Hij staat dus elfde na de eerste dag bij de Meerkamp. Andere Nederlander Ingmar Vos eruit met een liesblessure. Dan gaan we even kijken bij de Uitsmarkt. Uh, eens even kijken waar onze verslaggever Botte Jellema nu uithangt. Waar sta je, Botte? Als ik, als ik het woord draaiorgel zeg, dan denk je niet helemaal aan dit, schat ik zo in. Ik zal het even laten horen. <laughs> nee, niet echt. Winkelzetgebouw. Ja, precies. Nou, ik ga even het hoekje om, anders dan verstoor ik het orkest. Er staat namelijk hier in het orgelpark waar ik ben. Het orgelpark is een, uh, gevestigd in een uh, oud kerkgebouw aan de rand van het Vondelpark. Er staat een draaiorgel, zo heet het dan officieel. Er staat op The Busy Drone, ook een naam die je niet helemaal zou verwachten... voor een instrument dat gebouwd is in 1924. Het is een gigantische bak. En ik loop even om de hoek, want hier staat Hans Viedom. U bent de muzikoloog van het orgelpark. U weet hier alles van... Het is dit instrument? Het is een, een dansorgel uit België. Het is in België gebouwd in 1924, zoals je zei. Uh, in de tijd van voor de luidspreker, toen de luidspreker nog niet luid kon, danste men op deze muziek. En deze muziek die we nu ja, net horen... Nou, op deze muziek, op muziek van dit orgel, Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Nee, deze muziek uh, heeft te maken met de vorige locatie van het orgel. Het is namelijk uit België geïmporteerd en heeft een hele poos in het Stedelijk Museum gestaan. En er werd in de serie Muziek op zaterdag uh, veel nieuwe muziek voor gecomponeerd. En dan krijg je dit soort klanken en het instrument leent zich er uitstekend voor. Maar het is een instrument dat zo groot is als nou ongeveer dat, dat gangetje waar we nu hier staan. Het is ja. snel een meter of vier, vijf. Het is, het is groot, het is uh, zeven meter breed en uh, zo groot is een groot kerkorgel. En dat is natuurlijk precies... Wat ...dat het orgelpark herbergt. Een aantal grote pijporgels met een enorm breed programma... ...met film, dans, jazz. Uh, een enorme veelkleurigheid. We hebben vandaag een hele serie concerten. Hè. Bert van der Brink, de beroemde pianist, is geweest. Uh, we hebben uh, uh, allerlei uh, bijzondere, bijzondere evenementen. Ja, ja. ja, ja. Het orgelpark is, het is een oude kerk, zoals ik al zei. Rondom uh, in het gebouw zijn uh, orgels gebouwd. Ook eentje die, een hele bijzondere, die speciaal voor, voor dit gebouw is gebouwd. Nog ja. eventjes naar dit, dit draaien, rond op de achtergrond ja, ja, ja, zeker. Uh, het, het is een gigantische kast. Wat voor café was dat dan waar dat soort, uh, in Ja, in België was en is het op sommige plaatsen heel normaal: grote cafés, hè, waar de hele, het hele dorp zaterdagavond bij elkaar kwam. En er werd dan op, op dansmuziek gedanst. We draaien zo meteen aan het eind van het concert de beroemde Tulpen uit Amsterdam. En dan kan je je zo maar voorstellen oh, okay. dat je zo'n walsje wel de benen van de vloer krijgt. En dan komen we toch een beetje in de buurt van het draaiorgel dat iedereen kent. Op de straat, ja. ja, ja, ja, ja. Uh, er zit nu een motortje achterin, want uh, dan draait hij mooi stabiel natuurlijk. Ja, maar hij is helemaal origineel. Je kunt heel goed aan het grote wiel draaien. Uh, en dan, gaat het, uh, ja, dan, dan heb je iets meer variatie, maar uh, dat gaat prima. He, heeft ja. u er zelf gedraaid ja, ja, dat gaat uitstekend. Het is een vrij licht werkje. En moet ik erbij zeggen dat de balgen, die de wind maken voor het orgel... wel uh, door een motor worden bediend. Dus oh, dat hoef je dan al niet te doen. Oh, ja. Dat is het. Ik ga nog heel eventjes om de hoek. Even kijken of we de luisteraar nog wat mee kunnen geven... van die bijzondere The Busy Drone-orgel. Nou, klinkt goed, uh, Botten. Laten we nog een bijdrage vanuit. Ja, erg mooi. We komen straks nog een keertje bij je terug in uh, Amsterdam... bij de Uitmarkt. Strafcorner bij Gerrit de Groot. Ja, maar die is al voorbij, omdat Kim Blammers de bal niet goed genoeg in het Duitse doel plaatste. De kiepster van Duitsland, Yvonne Frank, kon daar makkelijk bij komen. Het was de eerste strafcorner voor Nederland in de tweede helft. Bij die 2-0 stand was wat opwinding in de cirkel van Duitsland. Althans opwinding, Julia Karwatski kreeg een stik tegen haar hoofd. Per ongeluk van een van de Nederlandse speelsters. Dat was even animositeit, maar dat duurde niet lang. Het was iedereen duidelijk dat dat niet met opzet was gebeuren. Maar het, het kostte Karwatski wel haar plek in het Team, want ze moest met een verband onder het hoofd en uh, met een handdoek eromheen uh, moest ze naar de kant. En dat zou wel een hechting worden bij de Duitse artsen uh, die dat uh, moet gaan regelen. Voorlopig is zij er dus niet bij in deze wedstrijd, in deze finale die inmiddels gevorderd is. Uh, met nog een, uh, iets meer dan een kwartier te spelen. Met een 2-0 stand voor Nederland. Nederland dat de wedstrijd uh, eigenlijk wel redelijk goed in handen heeft. Behouden dus dan de afgelopen 10 minuten toen Duitsland een paar keer een strafcorner te nemen kreeg. Maar dat leverde niets op uh, tegenover een onverzettelijke floortje. Engels, een onverzettelijke liede bij weltens die in eerste instantie de bal tegen de voet kreeg en daarna gewoon bleef verdedigen bij die strafcorner en dat uitstekend deed, waardoor Duitsland niet kon scoren en Nederland nu inmiddels weer aanvallende zaken heeft overgenomen. Ze gaan in de richting van het Duitse doel. Dat was ook wat Max Kaldas, de coach, zojuist aan de kant stond te gesticuleren, stond te wijzen met zijn handen. Laat je niet terugdringen, vooruit, van je doel afspelen, naar voren, naar voren, naar voren. Daar liggen onze mogelijkheden. Niet gaan afwachten, gaan kijken of je misschien een drie kan maken en de zegen helemaal helemaal veilig kan stellen nou dat probeert nederland op dit moment met de vrije slag van maartje paume kijken wat dat gaat opleveren 3 4 5 nederlandse aanvallers in de de cirkel paume gaat kijken zoekt speelt de bal in de cirkel wie zit daarbij zit daar kim lammers bij jazeker zit daar goed bij maar ook een duitse voet en dat betekent dat we weer een strafcorner krijgen de tweede van de Tweede helft voor Nederland, de vierde in de wedstrijd. En zal het dan nu gaan gebeuren met Maartje Pauwme nu ook weer in de ploeg. En dan kijken of zij die strafcorner gaat nemen. Marilyn Agliotti gaat hem weer aanschuiven. Wordt het een rechtstreekse van Pauwme of gaat ze weer een variant spelen? We zien nog even een fluistergesprekje tussen Dirkse van der Heuvel en Maartje Pauwme. Om even de tactiek te bepalen bij deze vierde strafcorner van de wedstrijd. Is het Nederland op 2-0? Wordt het 3-0? Wordt het 3-0 door Maartje Pauwme? Of Willemijn Bos die daarnaast klaar staat bij die strafcorner? Agliotti kijkt, kijkt naar wie de bal geschoven gaat worden. Komt hij? Daar komt Pauwman rechtstreeks en die gaat er niet in. Nee, die levert wel opnieuw een strafcorner omdat die via een voet van een van de Duitse speelsters naar boven sprong, naar omhoog sprong gevaarlijk was. En nu komt de Nederlandse ploeg weer op de kop van de cirkel bij elkaar. Wat gaan we nu doen? Gaan we nu een verrassing spelen? Gaan we nu kijken of we de wedstrijd definitief in het slot kunnen gooien? Met nog 13 minuten, 13,5 minuten te spelen. Maartje Pauwman kijkt, kijkt en ziet een hoek, natuurlijk, in haar gedachten al, waar ze naar moet gaan spelen. Komt die bal aan, dan komt Pauwme rechtstreeks. Nee, de kiepster van Duitsland stopt er. Weer de bal bij Pauwme en die gaat hem van de stik afspringen. Mogelijkheid voor Nederland gaat voorbij. Het blijft hier gewoon 2-0 voor Nederland. Maar Nederland op dit moment weer de wedstrijd onder controle. Gerard, nog heel even. Zijn de biertafels vrij? Want er komt een enorme bij aan, geloof ik. <laughs> ja. Ik zie daar wat hangen inderdaad. Ja, dat was mooi zeg gisteravond. Die biertafels die worden op de zijkant gezet. En dan schuiven ze het water mee van het veld af. Nou, voorlopig is het nog niet nodig. Het is nog droog. Maar er staat een behoorlijke wind. En als ik nu uit het commentaarhok kijk, dan kijk ik daarachter. En daar hangt inderdaad waar de wind vandaan komt, jongens. Daar hangt een bui. Dus ik ben benieuwd of we het end helemaal veilig halen. Nog dertien minuten hebben we te gaan. Dan is Nederland wellicht Europees kampioen. En misschien moet het nog wel onderbroken worden. Je weet het nooit hier. zo is het We wachten af. Henk Grol had het uh, aantal medailles voor de Nederlandse ploeg op 4 moeten zetten bij de WK Judo in Parijs, maar we hebben het eerder al kunnen horen, het liep allemaal anders Grol ging in de klasse tot 100 kilogram al in de tweede ronde onderuit in de extra tijd was Levan Zor Zoliani uit Georgië via een golden score te sterk. Nadat Grol zijn teleurstelling had verwerkt, haalde Matthijs Westraat hem voor de microfoon. Ik ga niet zo zeggen, klaar. Ja. Je hebt er geval. geen verklaring voor? Nou ja Nee, het ging, ging niet. Dus uh, ja, kutpartij. Lacht aan jezelf. Ja, uh, het ging een beetje fout toen die we saai tegenkreeg. Dus dat was dom. Maar ik had gewoon niet moeten inzetten. Hij deed helemaal niks, alleen maar terugsturen. Maar je pakt je goed. Ja, saai terug was misschien wel een punt. Geef ik hem nog een Yuko en uh, die haalt ze weg. Ik weet ook niet. Waarom? Voor je hem terecht, die Yuko. Ja, voor me was het gewoon een Yuko. Ja, ik, voor, voor mijn gevoel wel. En ik had ook gedacht op het laatste dat hij wel een straf had uh, mogen krijgen. krijgt kreeg hij ook niet. En toen het ik onderscoorde, deed ik het gewoon dom. Ja, ik was uh, volledig in het rood. Dus ik uh, kon niet meer. Ik moest een klein beetje denken aan het EK. Jij ook? Nee, ik was anders. Ik kon, kon gewoon niet meer. Dus uh, klaar. Toen was er sprake van misschien wel een beetje mentaal, een beetje onderschatten. Uh, ja, dat is nu niet zo? Nee, helemaal niet. Ik kon gewoon niet. Ik zat gewoon niet meer in. Fysiek? Ja, ik was gewoon uh, op... Een goalscore, uh, hij ook. Maar ja, ik deed gewoon dom om nog een worp in te zetten. Ik dacht dat ik hem wel kon doortrekken, maar niet. Klaar, verloren. Voor de rest kan ik er niks zo zeggen. En nu, wat ga je hier nu mee doen? Nou uh, ja, gewoon weer naar huis en uh, door. Wat, wat leer je ervan? Ik uh, weet niet wat ik daar moet zeggen. Het is Redding en Respect, negen minuten voor half vijf. Ik zeg rustig uitspelen en de beker pakken, Gerard. Ja, dat zullen ze langzamerhand ook wel zeggen. Maar ze pakken toch de aanval met nu een strafcorner opnieuw voor Nederland. Uh, Max Kaldas is niet zo iemand die het achterin dichtgooit en dan zegt rustig uitspelen. Dat is een, uh, een man die wil aanvallen. Die wil uh, die wedstrijd gewoon definitief op slot gooien. Die wil niet de dreiging hebben dat in die laatste 8,5 minuten die er nog te spelen zijn... er eventueel twee snelle Duitse doelpunten vallen. Maar Duitsland lijkt een beetje uitgespeeld. lijkt een beetje moe gespeeld uh, na die tomeloze aanvalsdrift die we gehad hebben. Een kwartiertje gedurende de tweede helft. Met een serie van vier strafcorners op rij. Die niets opleverden. Nu pakt Nederland de corners. De vijfde in de wedstrijd. De derde in de tweede helft. En nu kan dus Max Kaldas ze gelijk gaan halen. Als deze er nu in gaat. Maar ja, Nederland heeft al de laatste corners wat, uh, wat verspeeld. De rechtstreekse schoten van Lammers en van Maatje Pauwme leverden niets op. En dan kijken we wat Maatje Pauwme nu gaat doen. Weer rechtstreeks. En weer is daar de kiepste van Duitsland er uitstekend bij. Die Yvonne Frank. Die heeft er al een paar uit moeten houden van Nederland daar in de het doel van Duitsland, maar het geeft aan dat Nederland gewoon blijft aanvallen, blijft aantikken op het Duitse doel, blijft jagen op die derde treffer, blijft jagen op een zekerheid hier in de wedstrijd, in de finale, maar ik denk eigenlijk dat er niet zoveel meer mis kan gaan. Jij zegt het, rustig uitspelen, dat is ook een mogelijkheid en als het dan aanvallend op een gegeven moment allemaal niet meer lukt, dan zullen ze daar ongetwijfeld overgaan. Met nog 7,5 minuten spelen Nederland op weg naar, naar een, een gouden medaille natuurlijk. Naar de achtste Europese titel in de geschiedenis van een Europees kampioenschap. Nederland met Naomi van As in de cirkel. Komt ze weer op die kiepster, Frank, die Yvonne Frank... ...die daar een fantastische wedstrijd staat te spelen in het doel van Duitsland. En Nederland de laatste 10 minuten keer op keer van een derde treffer heeft afgehouden. Nee, Nederland blijft aanvallen, blijft aandringen op het doel van Duitsland met nu... Een vrije slag. Snel genomen door Maatje Palme. In de richting van de cirkel, via de stik van Palme over de achterlijn. Balbezit voor Duitsland. Duitsland gaat uitverdedigen. Duitsland gaat uitverdedigen en kijken of er nog iemand moed heeft. Of er nog iemand uh, de puff heeft om er wat aan te doen. Natasja Keller zou zo iemand kunnen zijn. Maar die zit op het ogenblik uh, aan de kant als ik het allemaal goed zit. Zij is een van de sterspeelsters van Duitsland. Zij zou het in de slotfase moeten gaan doen. Maar ze is ook moe gespeeld. Ze is zo moe gespeeld dat ze op dit moment in ieder geval op de bank zit. Dat ze niet uh, in het veld staat en niet meer meedoet met Duitsland in een vertwijfelde poging om nog een beetje dichterbij en misschien wel langs zij in Nederland te komen. Maar het zit er allemaal niet meer in. Willemijn Bos pakt de bal op in het centrum van de Nederlandse defensie. Uitgespeeld in de richting van Ellen Hoog. Ellen Hoog. 2-3 voorbij, dat doet ze niet. Speelt hem dwars naar Naomi Van As. Naomi Van As nu over de 23 meterlijn. Helemaal op rechts. Nederland in de aanval met Ellen Hoog nu aan de bal. Kijken wat er gaat gebeuren. Of hij samen met Naomi Van As er doorheen kan komen. Teruggetikt naar Naomi Van As. Nederland in de verre hoek in de rechterkant van het veld in Naomi van As nu in de cirkel. Met een kans voor Liedewij Welter. Dan gaat die bal voor het lege doel. Een millimeter of drie, denk ik, ging die ernaast. Dat was toch een mooie mogelijkheid. Voorbereid door eerst en hoog. In combinatie met Naomi van As was het Liedewij Welter... die de bal in het lege doel kon schuiven, maar het niet deed. De bal ging voorlangs. Blijft het hier gewoon. Vijf minuten te spelen en 48 seconden om precies te zijn op dit moment. En blijft het 2-0 voor Nederland. Formule 1-cureur Sebastian Vettel staat morgen in de Grand ...van België vanaf pole position. Het is onze negende pole van dit seizoen. Op Spa-Francorchamps was hij sneller dan de Brit Lewis Hamilton... ...en de Australiër Mark Webber die vanaf de tweede en derde plaats starten. En de Turkse voetbalbond heeft het verzoek van Fenerbahce... ...om komend seizoen in de tweede divisie te voetballen afgewezen... De ploeg in Turkije liet weten te willen degraderen... omdat het geen andere uitweg ziet naar alle problemen die zijn ontstaan... na sterke vermoedens van betrokkenheid bij een groot omkoopschandaal. De Ronde van Spanje met vier man weg, geloof ik, was de laatste melding. Joris van den Berg. Nog steeds hoor, dat zijn Montaguti, Housler, Palomares en Fouchard. En het is echt even drinken nu in het peloton. Het is een heel rustige fase dit, waarin nog altijd Katsusha voorop zit. En waarin het dus ook goed gaat voor de leider in het algemeen klassement, Sylvain Chavanel. Maar die is hier echt niet om de Ronde van Spanje te winnen. Elke dag dat hij die rode trui aan heeft, is voor hem een extraatje. En vandaag gaat dus in het klassement wel weer het een en ander gebeuren. Of die vier nou worden teruggepakt of niet. Want dat de toppers, de echte klimmers, tijdwinst gaan boeken op de rest op de slotklim... Dat is gewoon een feit. En dan wordt het voor Chavanel wel licht lastig. Ik denk dat Chavanel hem vandaag zelfs gaat kwijtraken. Want Moreno staat tweede op 15 seconden. Dat is die superknecht van Rodriguez. Die staat zelf vierde op 23 seconden. En tussen hen in staat Nibali, de winnaar van de ronde van vorig jaar. En die staat 16 seconden mensleider Chavanel. Met andere woorden, tussen de toppers en dan met name Nibali en Rodriguez... daar zit nog bijna geen licht tussen. En ook Scarponi is niet ver weg. Die staat op de dertiende plaats op 57 tellen. Beste Nederlander... Het klassement is nog steeds Bouke Mollema. Hij rijdt attent. Hij staat op een dikke minuut op de 15e plaats. En zou vandaag wel weer eens een paar plaatjes kunnen stijgen. Maar ze moeten nog eerst maar eens die vier gaan terugpakken. Dat gaat dus vooral om de ritzegen. En de mannen van Rodriguez zitten nog altijd voor op het peloton. Dat nu 4,5 minuut achter de vier zit. Er is nog 60 kilometer te koersen in de achtste rit van de Ronde van Spanje. Een minuutje of vier, en dan is het half vijf. Maar dan is ook de EK-finale afgelopen en uh, hebben we de titel binnen Gerard de Groot. Ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren hoor. Ik denk dat Duitsland uh, moe gespeeld is. Uh, vertwijfeling in de Duitse proef. dat is duidelijk. Natasja Keller is weer in het veld gekomen. Voor die laatste 3,5 minuten die er nog te spelen zijn. Maar of het veel zal helpen, ik weet het niet. De Nederlandse defensie houdt de zaak de hele wedstrijd onder controle. Op het middenveld speelt Nederland nu wat versterkt. Twee spitsen zijn er nog maar. En op het middenveld moet nu het Duitse spel worden ontregeld. Worden aangevallen, worden opgevangen. Via Eva de Goede. Eva de Goede. Snelle vrije slag. Genomen door Maartje Palmer, Te snel genomen. Zegt, scheidt, zegt de scheidsrechter solidar. De bal, moet terug. de bal moet terug en dat is natuurlijk alleen maar in het voordeel van Nederland. Al wel me een beetje vertwijfeld kijkt. En zegt, we hadden toch een mooie kans daarvoor. We hadden een mooi gat gevonden met die vrije slag van mij. Maar ik denk dat ze meer heeft en dat ze ook wel heel erg blij is aan die seconde. Die extra seconde die dat gaat duren om de bal weer op de juiste plek te leggen. Dat is inmiddels gebeurd en Duitsland heeft overgenomen aan de linkerkant. En Nederland neemt weer over. Nee, het fut is eruit, de overtuiging is eruit. Voor zover er ooit overtuiging geweest is vanmiddag van de Duitse ploeg in de ja, tweede helft een beetje zo halverwege met die serie strafcorners op het doel van uh, Nederland op Floortje Engels. En natuurlijk niet te vergeten de uitlopende bij Welten. En verder hebben we Duitsland niet uh, gezien in deze wedstrijd. In uh, deze wedstrijd tegen Nederland waar Nederland uh, met nog 2 minuten en 40 seconden te spelen nog een strafcorner pakt. De derde strafcorner van de tweede helft. En uh, Maartje Pauw staat natuurlijk nog steeds in het veld. Ja wat dacht je anders? De aanvoerster van Nederland die uh, blijft natuurlijk die laatste minuten. Gewoon staan, die willen het op het veld meemaken. Die willen het op het veld beleven. Die Europese titel hier voor het uh, publiek, voor het Duitse publiek. Tegen de thuisploeg, tegen Duitsland een Europese titel halen. Dat is mooi, dat wil je meemaken. Daarvoor sta je in het veld. Daarvoor speel je het hockey op dit moment, op dit niveau. En Nederland dus nu aan die strafcorner bezig. Eens kijken wat die gaat opleveren. Die levert op het volgende. Komt Pauwen rechtstreeks weer op Frank. Weer op Yvonne Valk, maar de teruggebonden bal is daar bij Liedewij Welten. En die scoort de 3-0. Dat betekent dat Nederland niet meer stuk kan. Liedewij Welter scoort in de 69e minuut van deze wedstrijd. De 3-0 in de finale tegen Duitsland. En nu is het allemaal vreugde op de tribune. Terwijl de regen voorzichtig begint. De regen die je al aangekondigd had, Robert. Maar die zal de finale niet meer verstoren. We hebben nog maar te spelen. 1 minuut en 30 seconden. Anderhalve minuut Leiden met 3-0 Nederland tegen Duitsland. En de Europese titel kan nu niet meer ontgaan. Die kan niet meer ontglippen. Aan de handen van Maatje Pauw en haar ploeg. En Max Kalders, natuurlijk, de bondscoach. Alhoewel er nu toch wel een geweldige hoosbui naar beneden komt. En dan ben ik toch benieuwd wat de scheidsrechter gaat doen. Of ze het echt gaan stilleggen, zo direct. En je kijkt je naar het veld. Hoe snel gaan de plassen komen? Hoe snel gaan de plassen komen met nog 1 minuut en 10 seconden te spelen? Nederland in balbezit. Op links komt die bal naar Ellen Hoog. Ellen Hoog laat hem voorbij springen. En nu zegt de scheidsrechter: ja, doorspelen, doorspelen, maal. De Duitse speelsters kijken een beetje vertwijfeld, wel vertwijfeld. Ze willen die wedstrijd natuurlijk ook gewoon afmaken hier. Ze weten dat het gestreden is, ze weten dat het voorbij is. Ze weten dat Nederland hier Europees kampioen gaat worden. Dat Nederland op 3-0 staat. Dankzij Agliotti, Ellen Hoog en Liedewij Welten. De drie doelpunten voor Nederland. Twee voor de rust en één na de rust met uh, Maatje Goderie. Nu teruggespeeld naar Maatje Palme. Tegen een voet, tegen een Duitse voet aan. En dat was de voet van uh, Janine Beerman. Janine Beerman op de middellijn. En nu uh, zit uh, de technische uh, delegate de toernooi direct Natuurlijk te kijken naar het veld of er nog gespeeld kan worden. Maar ik zie nog geen plassen. Er kan dus nog gespeeld worden. En die laatste 21 seconden, die gaan we gewoon spelen. Op weg naar die Europese titel. Met Janine Beerman aan de bal. Maar ook Willemijn Bos. Die de bal over de achterlijn laat lopen. Nee, dat doet ze niet. De bal ver naar achteren weg speelt. Nu is het Maartje Goderi, Die kijkt naar de klok. Die speelt naar Liederweih Welte. En die speelt er gewoon naar voren. Die gaat tijd winnen. Die gaat tijd winnen. Omdat Nederland nog 1 seconde, 2 seconden, weg is van de Europese titel. En die is nu binnen. Nee. Nederland wint van Duitsland de Achtste Europese medaille in de geschiedenis van het toernooi sinds 1984. En dat is uh, heel mooi. Dat is fantastisch. En er is een mooi feest van Max Caldas en de ploeg op het middenveld. Terwijl de Duitse ploeg wat vertwijfelt naar de grond staart. Naar het veld staart. Wat uh, veld wat steeds natter wordt vanwege die regen. Uh, maar het deert Nederland allemaal niet hoor. Ze dansen, ze springen. Ze springen op het veld om te vieren dat ze Europees kampioen zijn. Dat Duitsland voor eigen publiek, terwijl de donder nu. Nu weer Daals boven München-Gladbach. Grote regendruppels, het lijkt wel hagel. Donder en bliksem en allemaal op het veld. En allemaal dansen en allemaal springen. Want ze trekken zich er niets van aan, de Nederlandse meiden. Ze zijn gewoon Europees kampioen. Radio 1, het NOS-journaal. Bij de twee over half 5 Marjan Lachemans. Tweede Kamerleden zijn aangedaan door wat ze hebben gezien in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. De parlementariërs van verschillende partijen bezochten vandaag het overbevolkte vluchtelingenkamp in Dadaab, in het noordoosten van Kenia, aan de grens met Somalië. De Tweede Kamerleden zeiden dat ze erg onder de indruk waren van de omstandigheden in het kamp, waar elke dag nieuwe, uitgeputte en uitgedroogde vluchtelingen arriveren.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 In Rotterdam hebben twee overvallers korte tijd personeel van een postkantoor gegijzeld. De overvallers waren vermoedelijk bewapend. Na hun actie in het postkantoor op de avenue Concordia zijn zij vandoor gegaan met een nog onbekende buit. De Rotterdamse politie verhoort nu getuigen en medewerkers van het postkantoor. Dat was het nieuws op dit moment. Het weer. Gerrit Hiemstra. Er komen felle buien voor, vooral aan de kust en in het noorden van het land. En bij die buien kan het ook onweren, hagelen en ook ontstaan er boven zee en het IJzermeer waterhozen. Maar zodra die bij de kust komen, verdwijnen ze. Vanavond trekken de buien naar het oosten en breekt de zon door in het westen. De wind neemt dan ook wat af. Vannacht, vooral in de kustgebieden en op het IJzermeer, nog enkele buien. Verder landinwaarts blijft het op de meeste plaatsen droog, de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen ontstaan er opnieuw enkele buien, vooral in het binnenland. Tussen de buien door schijnt de zon ook. Het wordt morgen zo'n 18 graden. Matige zuidwestenwind langs de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig, af en toe krachtig, windkracht 5 tot 6. Na morgen koel zomerweer met kans op een bui. Na dinsdag droog, wat meer zon en iets warmer. ANWB verkeersinformatie. Het is de hele dag al heel druk op de Nederlandse wegen. Onder andere door de afsluiting van de A2 van Utrecht naar Den Bosch... maar ook door een flinke aantal ongelukken. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daardoor staat er tussen Hoofddorp en Knap en badhoevedorp 6 kilometer. Het verkeer moet daar over de parallelbaan... omdat de hoofdrijbaan dicht is door een ongeluk. Op de A7 van Zaandam naar Hoorn, een file van 3 kilometer voor de afrit A van Hoorn. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht... Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat het verkeer vast tussen knooppunt Ipenburg en de afrit Berkel en Rode Reis, bij elkaar zo'n 7 kilometer. Daar was ook lange tijd een rijstrook dicht door een aanrijding, maar die is inmiddels dus weer open. En verder staan er dus lange files, omdat veel mensen omrijden vanwege de afsluiting van de A2. Dat is te merken op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen knooppunt Bel en Gorpum 15 kilometer. De A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, 5. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heeteren en Knopend Ewijk, e ook 5 kilometer. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, het uh, Sportforum. Ik ga zo een rondje uh, langs de velden maken, langs de tafel maken. Hier van alle uh, gasten even voorstellen. Maar even naar het stadion naar Gerard de Groot. Want, uh, ik, ik zei toch dat er een bui aan kwam, Gerard? Zo! En die is er aangekomen. Het is een zwembad geworden. Maar de meiden die vieren het zo mooi, die Europese titel. Buikschuivers naar elk hoekje van de tribune... waar Nederlandse supporters staan. Komen ze aanrennen en dan schuiven ze. Vijf, zes meter waterspad op. Het is, het is een waanzinnig beeld wat ik, wat ik hier zie. En die arme cameramensen van de televisie die het allemaal willen volgen. En die arme Han Kok van ons, van de NOS, die daar ook uh, moet volgen. En die staat op de stromen stromende regen. Moet hij daar zijn werk gaan doen? Moet hij zijn stukjes gaan maken? En die meiden die trekken zich er helemaal niets van aan van die regen. Die vieren dit Europees kampioenschap zo mooi, zo overtuigend, zo prachtig. Nee, schitterende beelden te Terwijl er nu ook flessen champagne bij zijn. Ja, het maakt allemaal niet uit die spuit rond, maar het is nat genoeg hoor. De regen en de regen, regen guts en guts naar beneden. Dat, dat had echt, die wedstrijd had geen minuut langer moeten duren. Want dan hadden we hier nog gezeten en af te wachten tot het hier vanavond misschien om 11 uur zo, een beetje droog was geworden. Ja. Maar ze zijn gewoon Europees kampioen. En vieren dat op een overtuigende, prachtige wijze. Ja, nou, vanavond uh, stuur je sport kijken. Want uh, ze staan echt tot een eikop in het water nu. Dat... <laughs> ja, het is echt een, uh, een kollig gezicht, om <laughs> even zo te zeggen. Goed, het uh, Sportforum. Uh, zometeen komen we bij je terug, uh, Gerard. Blijf aan de lijn. Uh, we gaan. Uh, en de Vuelta, die hebben we overigens. Uh, blijven we natuurlijk ook nog volgen. Ik ga even de gasten van vanmiddag uh, aan u voorstellen. Jurie van der Buske van Football International. Hartelijk welkom. Uh, Roland Oltmans, uh, prestatiemanager NOC NSF. Coach Laren staat hier op mijn briefje. Klopt. S dat, he? Zijn dat de belangrijkste zaken uit jouw leven momenteel uh, wat betreft de sport? Ja, wat betreft de sport wel, ja. ja. Tom Boots, ook onze vaste gast natuurlijk, ook hier weer aanwezig. Mag ik met jou beginnen, Juri? Uh, wat is jouw moment van de week? Ja, dan kom ik toch uit met het doel van Jamie Lens afgelopen donderdag. Kruif, Kruifgoal dat... wordt hij genoemd. Nou, dat is wel aardig, ja. Ik heb dat nog even opgezocht en nagekeken. Maar um, die bal van Kruif deed het ooit in uh, FC Den Haag, in de meer. Maar Kruijff was eigenlijk al in het En ook nog een, uh, een stukje verwijderd van de achterlijn. En Lens deed het eigenlijk bijna bij de cornervlag, mm. bijna bij de achterlijn. Mm. En heel bewust, ik vond het in al zijn puurheid Vond ik dat eigenlijk wel het moment. Ook omdat hij eerst natuurlijk ten val werd gebracht, bijna door die keeper. En ja. hij bleef overeind, hij wilde eigenlijk zelf verder gaan. Volgens, blijft hij op de been, kijkt hij even op. Gewoon heel bewust buitenkant voet. Ja. Nou ja, uniek moment. Ja, eigenlijk deed Kruijven het op zijn Lens, dat we het zo zeggen? Nou, deze is echt wel uh, memorabelig, vind ik. Ja, ja. Goed, uh, Roland Altmans, uh, jouw moment van de week. Ik kan het een beetje raden, denk ik? Nou ja, het is net gebeurd, denk ik. Bedoel ik? Dat is het, ja. Ik vind zeker dat die meiden wanneer wijze ...op zo'n Europees kampioen geworden zijn. Dat, uh, ja, dat verdient eigenlijk weer alle lof en respect. Een uh, nieuwe coach aan het roer gekomen... ...die uh, eigenlijk niet geschroomd heeft... ...om van begin af aan heel duidelijk te zijn... ...en ook zijn, zijn werkwijze neer te leggen. Het leek, top, vorige, top, week, top, yeah. uh, leek uh, vorige week eventjes uh, iets minder te gaan... toen ze verloren van Spanje. En dan zie je meteen dat er weer allerlei mensen... Uh, van allerlei kanten kritiek beginnen te leveren... op datgene wat er gebeurt. En de manier waarop ze in de halve finale Engeland... en nu Duitsland opzij zetten, dat uh, zegt... Heel veel. En dat uh, is mooi dat ze niet alleen Europees kampioen geworden maar het belooft ook heel veel richting de Spelen van volgend jaar. Ja, ze zijn uh, door Spanje op scherp gezet. Misschien wel. Zou je het zo kunnen zien? Nou ja, ik, ik geloof niet dat het een kwestie was. Maar niet op scherp als je die wedstrijd hebt. Ik heb die wedstrijd gezien. Ik was in het stadion. Maar die wedstrijd waren gewoon zoveel beter. Maar je hebt wel eens heel af en toe zo'n dag dat Murphy echt uh, meekijkt. Ja. En alles maar net niet lukt. En dan komen zij twee keer in die cirkel en scoren één keer. Ja. En dan lijkt meteen dat alles verkeerd is. Nou, dat heeft volgens mij co eh, Adriaanse ooit het woord scoren wordt journalistiek vooruitgevonden. Alleen de manier waarop dan allerlei reacties komen... dat beviel mij helemaal niet. En uh, een betere manier waarop ze... of betere manier revanche nemen dan wat zij gedaan hebben... dat bestaat er volgens mij niet. Goed, bij deze. Tom Boots. Uh, mijn moment is uh, ETO... die naar een Russische <laughs> ploeg is gegaan... en schrik niet... 365.000 euro per week verdient. Het betaalde speler op deze ja, aardkloot. Ja, dat is ongeveer 20 miljoen. En dat, laten we zeggen, in een tijd dat er stakingen zijn... en geldgebrek, enzovoort, enzovoort. En ik heb eigenlijk op Wikipedia, heb ik even, hij komt uit Cameroon... en hij verdient 70% van de mensen, verdient 1 dollar per dag. Dus ik heb eens uitgerekend, wat hij in één week verdient... kunnen 222 mensen hun hele leven mee. Dus uh, nee, het is buiten proporties, vind ik. 222 mensen, zei je dat? Ja. Hun hele leven? Hun hele leven. De gemiddelde uh, leeftijd is daar 50 jaar. Ja. Uh, we gaan uh, beginnen met ons uh, rondje met betrekking tot uh, de mooiste sportmomenten... of opmerkelijkste sportmomenten van de afgelopen week. En dan beginnen we natuurlijk met het hockey. Gerard de Groot nog steeds in het uh, stadion tenminste... als die niet onder water is gelopen inmiddels, <lacht> Gerard. Rond uh, uh, de zei, uh, die, uh, die wedstrijd tegen Spanje, die verloren wedstrijd... Uh, ik zei van ja, op scherp gezet, is niet zo. Want ze waren eigenlijk gewoon toen ook al heel erg goed beta -mier. I'm <laughs> Ja, daar ben ik het wel mee eens. Jazeker. Het is, het is wat Roeland zegt. Je hebt inderdaad van die dagen dat het allemaal op een grote hoop terecht komt. Dat er niks lukt en zo. En Callas was er ook heel duidelijk in uh, de wedstrijd daarna. Hij zei, ja, we hebben die wedstrijd van Spanje met z'n allen zitten bekijken. We hebben zitten turven. En we hebben geconstateerd dat we ook statistisch gezien op alle fronten sterker waren dan Spanje. Behalve dat de ballen er bij ons niet ingingen. En bij die Spanjaarden ging er eentje wel in. Zijn twee of drie keer in de cirkel geweest, Spanje. Dus wat dat betreft heeft hij zich absoluut niet uh, van zijn stuk laten brengen door die door die nederlaag en uh, ja als je het als je het helemaal goed beschouwt was het dat heb ik wel gezegd hij zet zo denken wij niet maar ze creëren daardoor een halve finale tegen engeland en aangezien de laatste twee zich zouden plaatsen voor de olympische spelen hier en als engeland daarbij zou zitten dan zou ook nummer drie zich hier plaatsen dat ik dan nou, ja, ik zeg kan je als je dan eventueel nog van engeland verliest in die halve finale heb je nog een herkansing voor jezelf gecreëerd ook nou dat is allemaal niet nodig gebleven want nederland was hier absoluut en afgetekend de beste ploeg maar na, maar na die overwinning op Engeland was hij wel heel erg opgelucht. Dat zag ik aan zijn lichaamstaal. Ja, ja. De opluchting is weer, weer wat anders. Hij, hij, hij heeft duidelijk afstand genomen... Van, van het feit dat ze slecht gespeeld zouden hebben tegen Spanje. En dan als je dan tegen Engeland speelt... dat is een stugge ploeg, een lastige ploeg... daar heeft Nederland in de, in de voorbereiding naar dit toernooi toe... als enige van verloren. Dus ik kan me voorstellen dat hij daarom wel enige opluchting toonde... dat ze in ieder geval Engeland ook aankunnen. Altmans, wat is de kracht van dit team? Nou, de kracht van het team is dat er uh, heel veel uh, nieuw elan is uh, gekomen. He, even wat afscheid genomen van wat oude Garden. Er zitten veel jonge meiden toe en, en die blijven natuurlijk ongelooflijk hongerig en gretig. En dat was ook nodig, hè. zeker na de enorme successen die er geweest zijn, laat maar zeggen, tot, uh, tot aan het WK 2010. En dan zie je dat het toch heel langzaam af, uh, afneemt. En dan heb je weer nieuwe gretige mensen nodig, die eigenlijk nog niks gewonnen hebben, om, uh, om dat weer op te gaan pakken. En ik denk dat deze groep uh, zowel kwaliteit, uh, moet je, ik moet je zeggen... Ik heb deze zomer genoten heb van Maartje Pauwme. Maartje, die ken ik nog vanuit dat ze in de jeugd linksachter was... maar die is nu echt een hele dominante aanvoerster... maar niet alleen aanvoerster, ook als speelster bijvoorbeeld... de Champions League, fenomenaal. En ik denk echt dat dat, dat, dat ook een, een deel van de kracht is... de manier waarop dat soort mensen zich blijven doorontwikkelen. En daarnaast het jonge Herlander bij. Goede, duidelijke, heldere staf die erop zit. Nee, klasse. Je bent prestatiemanager bij NOC NSF. Heb je dan ook met het hockey te maken? Ja, zeker. Wat is dat dan precies, prestatiemanager? Nou, wat, ja, dat is altijd mooi wat dat inhoudt. Dat houdt eigenlijk in dat wij uh, samen met technisch directeuren en coaches... van de verschillende bonden gaan kijken hoe we de programma's verder kunnen optimaliseren. Zodat eigenlijk het maximum aan, aan resultaat bereikt kan worden. Dus op welke... Op welke deelgebieden kan het nou nog je beter dan wat ze doen. Nou, uh, en daar, daar kan je mentaal bij denken. Uh, fysieke training, kracht, voeding, uh, coaching. Allerlei aspecten daarvan. En we praten samen daarover. Van, nou, op welke manier kunnen we nou nog, uh, nog meer uit zo'n team halen? Welke? Het kleine beetje. Het gaat altijd om die paar procentjes die nog toegevoegd kunnen worden. En die zijn weer nodig tussen nu en de Spelen. Om uiteindelijk ook daar weer succesvol te zijn. Wat, wat zou je dan bijvoorbeeld aan, dit hockey nu, uh, aan het hockeyteam uh, willen toevoegen? Nou, dat ga ik straks, uh, altijd het mooie van dit soort dingen is dat zo'n groot toernooi is geweest. Dan ga je uh, redelijk kort daarop met de technisch directeur. Daar heb ik trouwens van de week al even mee gezeten in münchen -Kladbach. En vervolgens ook met de coach praten van oké, okay, dit heb je nu geconstateerd. Wat zijn jullie analyses geweest van dit evenement? Technisch en, directeur van de hockeybond. Ja, ja. De technisch directeur van de hockeybol. En dan ook met, uh, met de coach gaan we er dus zitten. Nou, dan gaan we kijken naar de trainingsintensiteit, naar de trainingsbelasting. Naar eventueel specifieke wensen die er nog kunnen zijn op nou, het gebied die ik net zei. Mentaal, voeding. En daarom gaan we... We proberen echt de puntjes op de i te zetten. Ga niet denken dat dat hele grote stappen zijn. Want nogmaals, dit soort, dit soort teams doen natuurlijk al verschrikkelijk goed. Dus het is niet hoeven opeens de, de, een nieuwe wiel te gaan uitvinden. Dat wiel is er al lang. Mm. Het gaat er alleen om te zorgen dat die bandenspanning ook werkelijk perfect is. Ja. En als de hockeybond nou zegt, nou, we hebben het niet nodig. Het gaat hartstikke goed, we zijn Europees Europese kampioen. Wij doen het hartstikke goed, dus laat ons maar lekker onze gang gaan. Dan is dat ook goed. Ja, natuurlijk. Het is niet zo. Het is niet dat wij ons gaan bemoeien met, met de sportspecifieke inhoudelijke kant. Hè? Want uh, hockey zit in mijn portefeuille. Maar er zitten nog heel wat andere sporten ook in mijn portefeuille. Je hebt en, genoeg te doen, waar je Ja, dat maakt je geen zorgen. Nee. Maar, maar, maar los daarvan uh, gaat het dus om dat wij sportoverschrijdend moeten denken. En dat het toevallig hockey de sport is waar ik iets meer van weet dan die anderen. Dat mag duidelijk zijn. Maar het is niet zo dat ik me ga bemoeien met inhoudelijk beleid van Max of van Paul van As. Tom Boots, uh, kritisch volger van NEC-NESF. Wat vind je van deze structuur? Nou, die structuur vind ik wel aardig. Maar mijn vraag nog even aan Roland is... wat is jou dan opgevallen nu van die dames? Want jullie gaan om de tafel zitten. Dan moet jij ook een inbreng hebben, natuurlijk. Natuurlijk heb ik daar ook een inbreng. En dan gaan we met name. Uh, maar ja. wat is jou nu opgevallen ja. van die dames? Nou, het enige waarvan ik denk dat het nog een, een, een. Ik vind, dat heb ik net al gezegd, het is een hecht team. Uh, ik vind dat ze heel goed georganiseerd zijn. Dat blijkt ook als je kijkt naar. Uh, ook in deze twee wedstrijden gewoon nul tegenkols. Dat geeft heel veel aan. Nou. Enige, als je ergens een puntje zou kunnen vinden, zeg je hoe is het, de, het creatieve gedeelte. Nou, ik zei net al, Palmer is daar goed. Dus Naomi van Assis is daar denk ik een hele belangrijke schakeling. Het was niet voor niets degene die niet meedeed in mijn optiek tegen, tegen Spanje. Omdat ze vanwege de blessure, dat weten we allemaal, de hele zomer geblesseerd geweest. Ze had de eerste wedstrijd meegedaan en de tweede was meteen de dag later. Dus uit, uit medische voorzorg deed ze op dat moment niet mee. Nou, dan zie je dat er een klein beetje creativiteit op dat moment ontbreekt. Nou, dat zijn hele kleine uh, detailzaken. Maar we zijn ook gaan ook echt nog praten over. Uh, nou, Neem een mooi voorbeeld: kijkgedrag. Dat is heel mooi. Hè? Uh, spelers en spelers, hoe kijken die nou in een wedstrijd? Wat zien zij? Nou, daar hebben we bijvoorbeeld programma mee. Daar zijn we met ze mee bezig. Dan gaan we kijken hoe we dat kunnen vertalen. Speltechnisch kijken, bedoel je? Ja, ja speltechnisch ja. kijken. Ja, ja. Maar dat is toch eigenlijk iets voor de hockeybond? Nou, dat, dat, is, dat zijn A, specifieke dingen. En B, zijn het hele kostbare projecten. En eh, bonden die zullen daar ook zelf niet zo heel snel allerlei geld aan willen uitgeven. En bij ons gaat het dan, Dat is net een puntje zijn wat 1 of 2 procent extra kan bijdragen... waardoor het iets oplevert. Ja. Gerard, ik hoor je op de achtergrond. Wat wil jij, wil jij daar iets op zeggen? Ja, ik denk dat de hockeybond alleen maar blij is met gesprekken met Roland Oldmans. Die is in de geschiedenis van het Nederlandse hockey de bondscoach geweest... met de meeste prijzen. Dus wat dat betreft weet hij wel ten aanzien van hockey in ieder geval, waar die, waar die over praat. Dus ik denk dat ze ook blij zijn met dit soort, uh, dit soort inbrengen... en dit soort gesprekken van een man met zoveel ervaring. Ja, maar het gaat natuurlijk om de... Procedure, het gaat nu over het hockey, maar het, de andere bonden krijgen er dan in deze procedure ook mee te maken, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Dat kan wel eens ook... een keer uh, tot een botsing leiden, leiden ja. of niet? Nou, ik, mijn ervaring tot nu toe is dat er gelukkig met geen enkele bond botsing over, over uh, ontstaan. He, wij komen alleen, wij komen, wij komen dingen brengen. He, over het algemeen kom je dingen brengen die een programma beter maken. Nou, daar moet je op zich denk ik alleen maar blij mee zijn. En nogmaals, wij gaan ook niet zitten op de stoel van een coach om te zeggen dat je moet dit doen of dat doen, of dat mag je niet meer doen. Nee, dat is niet waar. We gaan samen kijken, nou oké, okay, terecht wat tonnen vragen. Wat heb je nou gezien hier? En waar, op welke deelgebiedjes kan het nou nog beter worden? Nou, bijvoorbeeld, dat zijn dingen waar we mee bezig zijn met ze. En dat gaan we, denk ik, verder euh, ontwikkelen. Maar we gaan ook dus bijvoorbeeld kijken, wat heeft dat nu opgeleverd? Hè, daar zijn we een periode mee bezig. Heeft Max nou op het veld, want daar gaat het uiteindelijk om... Max Kaldas. Ja. Ja. Max Kaldas, de coach. Heeft hij nou kunnen signaleren dat die dingen waar ze mee bezig zijn ook extra toegevoegde waarde geven. Want daar gaat het om. Kijk, die meiden kunnen allemaal hockey jongens. Maak je geen zorgen. Ze zijn allemaal fit, zorgen allemaal dat ze top... Dus het gaat om hele kleine dingen in die topsport... waar je ja, uiteindelijk het verschil mee kan maken. Nou. mag ik over hockey nog iets vragen? Ja, tuurlijk, Tom. Kijk, dit toernooi is nu geweest, maar er wordt ook in de toekomst gekeken naar 2012. Alles staat in het licht van 2012. Wat zijn nou de kansen van de vrouwen, vind jij? En misschien ook van de mannen straks, hè? Nou ja, het mag duidelijk zijn dat, dat Nederland eigenlijk altijd meedoet om de medailles. Uh, die vrouwen hebben nu door het winnen van en de Champions Trophy en uh, de EK... weer laten zien dat ze eigenlijk weer de absolute wereldtop zijn. Ik verwacht echt dat het straks op te spelen gaat tussen Nederland en Argentinië... met Engeland als kleine outsider. Australië niet? Nee, Australische vrouwen is, uh, Korea? Is, is, is weggezakt. Korea, Korea is er... Iets dichterbij gekomen hebben we kunnen zien op de Champions Trophy. Maar dat gaat absoluut nog niet zo ver zijn. Het gaat echt tussen deze drie landen straks die de medailles gaan verdelen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Waarbij ik uh, Nederland uh, de meeste kans geef. Mannen vind ik die heel goed bezig zijn. Hebben een hele goede zomer gehad, als je eerlijk bent. Bedoel, morgen, zij spelen ook morgen de finale tegen Duitsland. En dat zal een serieuze krachtmeting zijn. En uh, daar lijkt ook nog een aantal andere landen wat af te haken. Een mooi voorbeeld is Spanje, die dit uh, EK niet verder dan vijfde of zesde gaat worden. Dus die zijn echt wat geleden. Australië is natuurlijk samen met Duitsland en Nederland... dat de drie ploegen waard om zal gaan met Korea... en mijn optiek als oud um, uh, Jouw functie als prestatiemanager... is die tot en met de Spelen van 2012? Ja. En, nou, een hmm. beetje verder, dan, dan krijg je nog de evaluaties. In principe 1 januari 2013 heb ik in ieder geval uh, een overeenkomst. Uh -huh. Maar uh, de kans dat dat uh, vier jaar uh, erbij komt is zeer groot. Geldt dat ook voor de chef de Michon, Marit Hendricks? Die heeft, uh, nee, die, die tot... heeft tot en met de spelen van 2016. 2016 Wacht even. Nu hoor ik weer iets nieuws. Ik dacht dat hij een contract had tot 2012. Nou, volgens mij heeft hij uh, uh. tot 2016. Nou, dan, van het begin af aan heeft hij tot 2012 gehad. Dus ik begrijp hier niks van. Nou, voor, ik Ton dan, als het niet zo is, dan... Uh, dan uh... En hij heeft zelf nog gezegd, ik ben wel geneigd om tot 2016 door te gaan. Dat houdt al in dat hij tot 2012... Ja, maar ik dacht, ik dacht en... dat ze daar ondertussen... Uh... Ja, maar, maar dan heb ik weer groot bezwaar, want als de chef de mission is... kan hij pas geëvalueerd worden, net zoals jij. We gaan evolueren na 2012, na de Olympische Spelen. Dus ik begrijp daar niks van. Ja, ton, ik maak gelukkig geen. Hij is dat niet verantwoordelijk voor. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om de contracten met de chef de mission. Maar volgens mij is er overeenstemming gekomen dat Marowitz tot 2016 zou blijven. In ieder geval tot 2014. Met wie is dan die overeenstemming? Ja, dat neem ik aan met de directie van NOC-EDSF. Nou, misschien even een belletje. Ja, ik zal maar iets. Uh, ik zal, de, op, zal je morgen even op de. Uh, nou ja, misschien nee, wat, ik vraag me af, als hij tot 2012 en chef de mission is. Waarom wordt hij dan niet afgerekend op het chef de missionschap? Uh, dat weet je pas na de spelen. Ja, dat zijn nou, dingen die we moeten bij NOC-NSF voorleggen. Ja. Zo werkt het bij jou in ieder geval wel. Jij wordt geëvalueerd in 2013 als prestatiemanager en daar ook op afgerekend. Vraagteken. Nou, dat weet ik niet of ik daarop word afgerekend. Nou ja, of het goed is of slecht is, laat ik het dan zo. Ja, er zijn natuurlijk, dat lijkt me normaal. Hè, dat je, maar dat doen we ook tussentijds. Ik bedoel, wij hebben regelmatig ja. ook gesprekken daarover. Ja. Ja. Dat mag duidelijk zijn. Goed, onze redactie gaat even bellen met uh, Maurits Hendricks. Dus wie weet uh, straks. Hij, uh, hij zit in Duitsland nu. De Vuelta, Juri van de Busk is er trouwens ook. Ja, je bent een beetje til, nou, maar er, je er, komt uh, uitgebreid aan het woord hoor, zometeen het voetbal. Nou, ik vraag me vooral af uh, hoe dat in het voetbal zou zijn. Een prestatiemanager die je dan uh, met voetbalmensen alles laat beoordelen. Ja. Ik ja. denk dat dat bijna niet werkt. Ja. We gaan het er zometeen nog even over hebben. Eerst even naar Joris van de Berg in de Fuelta, de Ronde van Spanje. Geen prestatiemanagers aanwezig in de Vuelta, voor zover ik weet. Wel vier koplopers nog altijd. Montaguti, Hausler, Panomares, Fuchsjaar. En ze hebben het zwaar, die vier hoor. Want het peloton heeft er al heel veel afgereden van die voorsprong. Nog drie, drie kwart minuut, nog 42 kilometer voor de boeg. En het gaat zo hard in het peloton, tenminste relatief... dat er toch ook alweer een groot aantal renners gelost is. En daarbij zit onder meer de ritwinnaar van gisteren. Kittel, de Duitse van skill. Hij zit in een groep achter het peloton met Kaszetski en Bonen. En voor de rest wordt er een beetje gekletst... In het... De er worden bidonnen gehaald. Heel mooi om te zien hoe die jongen. Tom de slachter van Rabobank, dat doet hij. is 22, neoprof. En dan brengt hij een bidonnetje naar Bouke Mollema. Vraagt of alles goed is. En Bauke steekt zijn duim op. En even later doet hij dat ook. Slachter bij een andere kopman, bij Luis Leon Sanchez. En zo leert hij langzaam maar zeker het vak van profielrenner. Dat leer je op die manier eerst knechten en later presteren. En voor de rest is het uitkijken nu nog naar één klim van tweede categorie. Dan nog wat heuveltjes, dan dalen en dan die laatste twee kilometer straks. Dat wordt spektakel. We gaan weer even naar Amsterdam, naar de Uitsmarkt, naar uh, onze verslaggever daar uh, ter plekke. Botte allemaal, waar ben je? Ja, uh, Robert, heb jij ooit onder het Rijksmuseum doorgefietst? Mm, ik zou je zeggen, ik heb nog nooit in Amsterdam gefietst. <laughs> oh, kijk, daar ben je ja, vlak aan natuurlijk denk ook. Nog. <laughs> Zeker, ja, ja, maar heel veel mensen kunnen zich nog goed herinneren. De onderdoorgang onder van het Rijksmuseum, daar kon je doorheen fietsen, kon je op het museumplein komen. Ik ben daar nu. Uh, voor het eerst sinds de verbouwing is het weer open. Er zijn hier nu kraampjes vol boeken. Uitgeverijen presenteren zich hier op de uitmarkt. Uh, het is dus nu voor het eerst weer open. En eerder vandaag trof ik hier directeur Wim Pijbers van het Rijksmuseum. En ik vroeg hem hoe het voor hem is om hier weer mensen te zien. Ja, kijk, het Rijksmuseum is voor mensen. We doen leuke dingen voor leuke mensen. Dat moet het vooral zijn. En daar gaan we straks heel veel van ontvangen. Accommoderen in dit, uh, in dit gebouw. En de passage waar we dus nu staan voor het eerst open tijdens de uitmarkt wordt de grote entreehal van het Rijksmuseum. Vier grote ingangen, links en rechts van deze passage. Daar gaat straks het bezoek naar binnen. Twee miljoen bezoekers, dat is dus veel meer dan ooit. Ja, En als je twee miljoen bezoekers gaat ontvangen in deze hal, in deze verkeerstrechter, dan moet je daar niet een, een fietspad van willen maken. Dat is... U begint er zelf over. Ja. Ik dacht, laat ik het nou eens niet meteen over die fietsers beginnen. Nee, er is nee. een hele discussie over. Of ja. van oudsher konden mensen hier doorheen fietsen door ja. deze passage. U wilt het eigenlijk liever niet meer, want dat wordt verkeerstechnisch een enorme puinhoop, zegt u. Ja. Um, maar in ieder geval vandaag is het al wel zo dat je lopend hier eventjes doorheen kan. Ja. Is dat op termijn ook wel gewoon de bedoeling, dat je hier lopend nog wel doorheen kan? Ja, uh, en het is behalve dat een hele aangename prachtige ruimte. Daarom staat nu ook de boekenmarkt hier. Uh, de parade heeft al aangegeven dat ze wellicht de winterparade hier zouden willen doen. Uh, de Amsterdam Fashion Week zijn we mee in gesprek. Die vonden daar ook een uitstekende locatie om een catwalk te maken. Maar los van al die leuke ideeën is verkeerstechnisch uh, de veiligheid uh, vooral het belangrijkste uh, waar het... Ja, waarvan ik denk van jongens, dit is voor voetgangers, bezoekers, 2 miljoen straks. En je kan links en rechts om het gebouw heen. Dus ja, laten we dat gewoon zo doen. Hoe leuk is het nu voor u om hier weer wat activiteiten te hebben? Uh, nou, als museumdirecteur ben je, sta je tussen de kunst en de mensen in. En die twee wil je met elkaar in contact brengen. Daar is die uitmarkt bij uitstek ook de plek voor, het begin van het seizoen. En uh, ja, iedereen terug van vakantie. Dus het begint wel te kriebelen en te jeuken. Als dus denk van ja, het publiek stroomt weer toe. En dat is, dat is prettig, dat is mooi. Van oudsher was het fietsen was in deze passage belangrijk. Maar er was nog iets. En dat waren de straatmuzikanten. Ja, dat horen we nu inderdaad. Uh, alhoewel dit is geen straatmuzikant nee. wat we nu horen. Maar inderdaad is dit een hele geliefde plek bij straatmuzikanten. En dat moet wat mij betreft ook vooral zo blijven. De akoestiek is fenomenaal. En uh, ja, als je hier hele leuke straatmuzikanten neerzet, wisselend door het jaar heen... dan ontstaat hier vanzelf een prachtig, stedelijk plein. Ah, ja, die blijven. Ja, ja die, die straatmuzikanten blijven. Henk Hofland heeft daar ook over geschreven. Het uh, is dus de, de mooiste tunnel om muziek te maken. En uh, nou ja, dat, dat, dat, ja, de mooie dingen moeten gewoon blijven. Wim Pijvers, dank u wel. Graag gedaan. Dat was uh, uh, Botte Jellema. Nog even vlak voor uh, het nos van 5 uur. Jullie van den Buske, jij had iets over... Die manager binnen het voetbal, hoe dat zou werken? Waarom zou dat niet werken dan? Nou, omdat als ik het voetbal vergelijk met uh, heel veel andere sporten. dan uh, heb je het toch heel veel te maken met, uh, met haantjes die zich vaak niet. die vinden vaak andere mensen te bemoeizuchtig. En al is er al een kritisch kolomje dat er geschreven wordt over iets. dan zitten de mensen al op de kast. Dus ik vraag me af of wat het of dat wel werkt. Ik denk dat dat uh, tot heel veel frictie leidt. Roland, je hebt nog 1 minuut en 20 seconden... want volgens mij zit voetbal in je pakket. Ja, voetbal zit zeker in mijn pakket. Nou, ik heb regelmatig uh, contact met de KNVB. Met de handjes, uh, zeg maar zeggen. Uh, nou, nee, ik, ik ervaar dat ook niet zo. Uh, hè. Natuurlijk... Ja, maar zo'n Olympische ploeg, hè? Dat scheelt wel. Kijk, ik, ik praat natuurlijk niet met, uh, met het nationale voetbalteam... Uh, maar we praten wel met andere mensen vanuit de KNVB... over andere disciplines. Ja. Dan praat je over zaalvoetbal, over vrouwenvoetbal... over beach, uh, sokker uh, en het Olympisch team. En uh, ja. daar praat je ja. over... Uh, daar heb ik absoluut niet de ervaring van. Nou, daar komen even de bedweters van en NSF. Nogmaals, zo willen we ons ook absoluut niet opstellen. Hè. Wij komen samen, wij komen iets aan, komen we komen dingen brengen en we proberen met elkaar vast te stellen hoe we dingen kunnen verbeteren. Het is aanvullend en, en, en je mag nee zeggen. Exact. Dat is eigenlijk het, ja. uh, het verhaal. Ja. En tot op heden uh, alleen maar positieve reacties, kan ik me zo voorstellen. Dat is wel mijn ervaring. Ja. Goed, het tune. Ik meld even dat de beachvolleyballers Nummerdoor en Schuil... bij het toernooi in de World Tour op het stand van Scheveningen... de halve finales hebben gehaald. Ze versloegen een Russisch koppel. De plek bij de laatste vier is voor Nummerdoor en Schel de beste prestatie van dit seizoen. Zometeen na het internationaal van 5 uur zijn we terug. Gaan we het uitgebreid hebben over de diverse lotingen die we hebben gezien. Die van Ajax, Twente, PSV en AZ. De Verwelten is er ook nog. En we praten na over het WK Judo in Parijs. Graag tot zo. langs de lijn Het laatste nieuws. Ik hoor u achter mij zware... We worden beschoten nu hier. Met zware granaten. Colonel liet gisteren ook weer van zich horen. In de MM. In de MM. His regime is falling apart and is in full retreat. The Gaddafi regime is coming to an end. God, God, God, God, God. Ik ben nu in het hoofdkwartier van Gaddafi. Everyone wants to shout and shoot a gun. Je weet natuurlijk nooit hoe die eindstrijd gaat lopen. Waar de libische leider zich bevindt, dat is onduidelijk. Where is Gaddafi? Gaddafi, nobody who you knows. And the future of Libya is in the hands of its people. Radio 1, het nieuws van alle kanten.